Radio. Ja, luister, dat was Jasmine Jordan met possibilities, Wat een hoop ruis hoor ik op de achtergrond. Oh, Jacco. Hey. Jacco. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ruisjes, is nou iets minder. Goedenavond. Goedenavond, hey, goedemorgen. Dit is de podcast ja. van zondag 22 oktober 2017. En ik heb heel goed nieuws uit politieke richting. Vorm uh, voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam voor volgend jaar, 21 maart 2018. Wat maar denk je wie ze gevraagd hebben om daar uh, lijsttrekker te worden in de gemeenteraad voor de gemeente Amsterdam? Onze allerliefste, alle Annabel. Precies. Dat klopt, ik heb het net gelezen. In het AD stond dat. Goeie zet. Dat is goed nieuws. Ja, Eigenlijk zeker. is een rechtvaardig persoon. Eh, maar ze scoren op zes zetels. Nou, ik ben benieuwd of dat uh, gaat uh, lukken daar zo in Amsterdam. Want ja, je weet, Amsterdam is echt progressief als ik weet niet wat. Maar ja, we zullen het zien. We zullen het zien. Nee? Dus, ja, ik woon dan niet in Amsterdam. Maar ja... ja, ja. Ja, ik heb, uh, ja. Heb je die, ook die video gezien hoe uh, Annabel aangevallen werd door Papi Kutmer? Ja, ja, heb ik gezien, ja. Ja, ja, ja. Ik heb het gezien, ja. ja. ja die gozer die zet ze eigenlijk voor ja. lul in feite. Want uh, hij zat weer met kanker, dit, en hoe, als dat. En uh, ik denk, joh, je zet jezelf voor lul, weet je. Maar ook, ook de Marokkaanse gemeenschap zet hij voor joker, want... Ja, Zo bevestigt hij iets, wat ja, niet helemaal klopt natuurlijk... want er zitten natuurlijk ook heel veel goede Marokkaanse mensen tussen. Gaan niet om. Maar die denken, godverdomme, wij worden weer qua daglicht gesteld. Dat ga je krijgen door zulke idioten. Net als ja. Ja, mensen die, zeg maar, ja, PVV-aanhangers... die worden dan vaak ook weggezet. Kijk, niet iedere PVV-stemmer is bijvoorbeeld uh, racist. Hè. Die zitten er natuurlijk al tussen... Maar ik denk, ruim de helft dat het niet is, die maken zich gewoon zorgen. Ja, niet op mijn partij is het niet eerlijk gezegd. En jullie mogen rustig weten, ik, ik ben een aanhanger van Forum van Democratie. Ik ben er geen lid van, ik ben het ook niet van plan om dat te worden. Maar ik ga wel op zijn stemmen. Die zijn wat gematigd dan, maar ik ben wel met heel veel dingen met ze eens. Maar goed, dat is mijn mening. Hè. Ik, bedoel, eh, ik bedoel, goed. En aan de andere kant ben ik met de SP ook heel veel dingen eens. Daar heb ik ook jaren op gestemd. We gaan openen. Ja, heb... Dus. Uh... Ik, heb even, uh, ik heb het even opgezocht. Uh, columniste en journaliste Annabel Nanninga wordt lijsttrekker van het Forum voor Democratie in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart 2018. Uh, uh, op uh, het moment is aangesproken, vond zij om ook uh, daadwerkelijk de politiek in te gaan. Ze had zich natuurlijk al lang uh, opgesteld als een goede volgster van de politiek en allerlei dingen aan de kaak gesteld. En ze zegt: Nou ja, als je aan de kant staat te schreeuwen, moet je het ook een keer gaan proberen. Nee, nou, dat dat heeft ze dus ja. eigenlijk uh, gedaan, zeg maar. Uh, ze hoeft zich uh, niks aan te trekken van de partij op zich. Ze mag gewoon de dingen zeggen en vertellen en doen wat ze zou dat wil zeg maar, ze zeggen er geen VD of PVDA, wij hebben gewoon zelfstandig na kunnen denken. En, uh, je, en zou je je beeld uit willen? Ja, ik heb, ja. Ik heb even vraag je, zou je je beeld uit willen doen? Want het geluid is beroerd om aan te horen. Of je even je beeld uit wil doen. Want uh, het geluid is ineens een stuk minder. Ik hoor. In ieder geval al. in. Um, hmm? In, uh, dat is dus Amsterdam. En ja. in Rotterdam gaat uh, Forum voor Democratie de campagne van Leefbaar Rotterdam ondersteunen. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook uh, vorige week gelezen. Ja, nou vind ik, uh, als ik in Rotterdam had gewoond, ja, ik zou wel weten op wie ik zou stemmen daar hoor. Leefbaar Rotterdam doet het ontzettend goed. Ze kunnen heel goed met die burgemeester opschieten daar. Dat is ook een wereld van. Ik, ben, ik heb hem een keer ontmoet. Abu Talib, ik vind hem een wereldman, echt waar. Ik mag die man heel graag. Ik vind dat die man heel goed bezig is daar. Aanpakken die, die, die, die, die, die ellende daar zou ik bedoelen. En hier in Den Haag vind ik dat die nieuwe burgemeester, mevrouw Krikke, dat zit ook goed doet tot nu toe. Vind ik, wat ik allemaal lees en zo. Nou ja, ze, ze doet het niet, niet verkeerd, zeg ik heel eerlijk. Ja, en ja de mens vind ik. Maar hoe wij dat, ik um, zeggen, nou, nou, we het toch over politiek hebben. Socialisme in de praktijk, ja, kijk, um, um, je hoeft niet per definitie links te zijn om een sociaal hart te hebben. Hè? Een liberaal of een conservatief kan ook uh, een, een zwak hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Dat hoeft je niet per definitie, maar socialisme in de praktijk, ja, je noemt het socialisme. Maar sociaal, sociaal zijn is heel wat anders. Dat bestaat al eeuwenlang. Socialisme is net als communisme, het faalt. Nou, alle systemen falen. Van links tot rechts. een, een, een ideologie is een, een, een, een droombeeld, een, een wens. Wat mensen, een ideaalbeeld van, van iets. Dat is een ideologie. Het is een tegenhanger van religie, religie heb je een, zeg maar een God die bepaalt alles wat dan verzonnen door de mens is natuurlijk, want dat kan niet anders. Er wordt een, een, een mening en een bepaalde regeltjes opgelegd, omdat God het wil, zeg maar. Ja. En maar aan de andere kant, een ideologie is een samenleving maken, maakt niet uit of het een links- of een ideologie is, om, om de maatschappij wat leefbaarder te maken voor de mensen... Maar ja, er zitten ook wel uh, wetjes en regeltjes aan waar men uh, zich aan dient te houden. Om um, um het leven, niet om de mensen te pesten, maar gewoon om het leven wat draaglijker te maken en wat, wat plezieriger. En, uh, maar ja, vaak gaat het uit eigen belang hè, voor degene die aan de macht zitten. Er zitten er mensen bij die, die puur om het geld doen, omdat ze goed verdienen in de politiek. En er zijn ook mensen die hun wil willen opleggen, hun mening. En dat nou ja, als ze er niet mee eens bent, kan je altijd nog op een andere partij stemmen, oké. Okay. Maar ik vind gewoon iedereen... Uh, nou, ik ben geen anarchist, Maar ik vind je moet mensen zoveel mogelijk lekker hun eigen gang laten gaan. Hè? Nou, de mensen, zolang ze elkaar niet, uh, niet uh, lastig maken... Ik vind dat iedereen lekker zijn eigen gang moet gaan. Of mag geloven of denken wat hij wil. Zolang ze mensen elkaar uh, geen kwaad aan doen... Uh, wat dat betreft ben ik heel liberaal, dus, maar goed, een liedje draaien, een liedje. Uh, Dan zoek ik even kijken, Chuck Dealy. die man is, uh, nou, dat was een straatzanger in Den Haag, voor de luisteraars onder zonder jullie weten wel wie ik bedoel, Chuck Dealy is een straatzanger, die was heel erg geliefd onder de Haagse bevolking, en uh, die, uh, ja, daar heb ik toen uit eens een cd van gekocht een jaar of 11, 12 geleden. En die ga ik één nummer van draaien. En dat nummer heet True Friends. Maar rustig, dat is Chick True Friends. En, oké. Jacco. Ja, ik heb uh, so, een paar onderwerpen op papier gezet. De Rohingya's, weet je. Je weet wel de, wie dat zijn, de, Ro de Rohingya's. Een moslim uh -huh. in uh, Mali. Je wordt te zwaar onderdrukt. Eindelijk gaan ze de mensen helpen daar. Maar je hoort... Niemand erover verder, hè? Ik bedoel, je hoort ze allemaal over moslimterrorisme, maar je hoort niemand over, uh, ja, het is wel eens op het journaal, je hoort niemand erover protesteren van we moeten Mali maar eens aanpakken omdat ze de Rohingya's onderdrukken. Daar hoor je niemand over, zelfs Trump niet. Ik vind het schandalig, ik vind die mensen, uh, ja, dat er een kleine groep terroristen daar bezig is, ik wil niet zeggen dat de hele bevolking daar uh, uh, achter staat van de Rohingya's. En ze worden, ja, ze worden daar, zoals jullie weten, allemaal zwaar onderdrukt. En dan vind ik ook niet eerlijk dat daar niks van gezegd wordt. Ja, af en toe wordt er wel proteststem vanuit de Verenigde Naties, of van Unicef, die is nou gewoon bezig om ze te helpen. Maar ik vind dat ze er gewoon ook, maar eens militaire sancties tegen Mali sturen er ook maar troepen naartoe. O, o, om dat daar daaraf te straffen. Ze heeft zelf in de gevangenis gezeten vanwege uh, uh, dat ze voor de mensenrechten opkwam. En uh, laat ze dit maar gewoon gebeuren. Dit is... Ik weet niet waar je het, waar het over hebt. Mali? Je weet al wat Mali is? Ja, maar ik weet, ik weet wel wat over Doreenja. Uh, maar dat is Myanmar. Ja, Myanmar. Maar dat land heet toch Mali? Nee. Oh, Myanmar. Oh, is dat Myanmar? Oké. Okay. Maar goed, ja. uh, ik dacht dat dat Mali heette. Sorry. Uh, <laughs> Maar Myanmar Ik weet niet hoe die president heet. maar en dat zijn, dat zijn zo'n... Sunnitische moslims zijn dat, de ja, ja. Maar die mensen, die woonden er al eeuwenlang. Hè? Die hebben altijd samen geleefd. Nou, Dan werden ze de laatste jaren onderdrukt door het leger, vooral. En, maar wat mij zo boos maakt, die vrouw heeft zelf in de gevangenis gezeten. En... Um, en dan kwam voor van mensenrechten op, dit en dat. Nou, nou is ze eindelijk uh, zelf president. En ze laat het gewoon gebeuren. En ja jongens, dan moet ze gewoon ingrijpen. Ontslaat die hier generaals en weet ik veel wat daar zit. Stopt ze in de gevangenis. En geeft die mensen gewoon een normaal leven. Maar de, ik vind dat de wereld er veel te weinig tegen protesteert. Als het moslimterroristen zijn die het doen, dan staat de hele wereld op z'n kop. En nou... Worden zijn er moslims een keer uh, onschuldige moslims een keer de dupe. En dan hoor je niemand uh, protesteren erover. Ja, dat vind ik ook, dat vind ik uh, met twee maten meten eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ja, zo is het ook nog eens een keer. Ja, nou is iedereen stil aan de andere kant van de radio. <laughs> dus ze is maar dat het geen live uitzending is en dan konden ze reageren. Dat kan alsnog, want ik heb een e-mailadres op mijn website gezet. Dus uh, het is niet de bedoeling dat we een politieke discussies gaan houden. Dat gaat niet om, maar bedoel, we houden een beetje de actualiteit een beetje aan het licht. Hè? Dus het gaat ook over andere dingen hoor, dus uh, niet alleen dat. En uh, we willen ook niet al te zware onderwerpen aansnijden. Want ik heb hier een, een, een onderwerp aangetekend die, die ik zelf niet eens kan lezen. Dat heb ik opgeschreven. Uh, nee, ik kan het niet lezen, het derde onderwerp. Maar goed, het maakt niet uit. Ik kan het niet eens, mijn eigen handschrift niet eens lezen. Ik heb het zo snel opgeschreven. Uh, maar eh... Uh... Oh ja, ik zie het al. Nieuws om af te leiden van het echte nieuws. Nou ja, fake nieuws. Het is niet altijd fake nieuws, hè. Het wordt toch gauw fake nieuws genoemd... omdat het uh, zaken zijn die ze liever niet hebben... dat het aan het licht komt. Maar uh, ik bedoel, mensen worden eens afgeleid... bijvoorbeeld door een ernstige gebeurtenis... Wordt er groot uitgelicht dat mensen maar uh, worden afgeleid van, van de, waar het werkelijk uh, om draait, begrijp je? Maar ja, Myanmar, je hebt gelijk, het was niet Mali. Myanmar, waar kom ik aan Mali? Ik weet het niet hoor, Maar, maar goed, maakt niet uit. Maar <laughs> volgens mij, van mij mogen ze die luiden dus wel het land uitflikkeren en zo hard mogelijk het liefst. Want uh, dat, dat uh, zeg maar, dat Myanmar, dat is van oorsprong, is dat een boeddhistisch land. En dat staat vol met boeddhistische tempels en het gros van de mensen zijn daar boeddhistisch. Mm. En die, die Rohingya minderheid, die wil uh, daar de islam verspreiden. Met harde hand. Mm. Dus het feit dat ze daar nu uit het land uitgeschopt wordt op een hele bezachtere manier, heb ik nul problemen mee. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, het hele gebied, daar, die, Bangladesh of zo, is ook islamitisch. Daar zijn ze dan heen gevlucht. Ja, nou, en daar dan is het, en daar dan is het, Daar is het nooit een probleem. Maar ik bedoel, als een kleine minderheid eh, kijk, van die kleine minderheid, is weer een hele kleine minderheid die wel gewelddadig is, die moet je aanpakken. Maar niet de hele bevolking. Het is hetzelfde als dat je hier 100.000 Turken hebt. En tien Turken lopen problemen te maken. Ga je ook niet al de Turken het land uitschoppen? Ja, maar de, de, de vraag is natuurlijk... Kijk, het is een kleine minderheid die het openlijk doet. Hoe groot is het ware ja, aantal... Die moet je dat aanpakken, oké. Okay, hoe groot is het aantal dat achter de voordeur thuis ook zo denkt? Dat weet je niet, maar dat weet je ook niet van de, van de, van de mensen hier. Zo, hoe ze over uh, anderen denken bijvoorbeeld. Er zijn misschien mensen die bijvoorbeeld een hekel hebben aan, aan homo's. En dan zeggen we 100% van de homo uh, van de 100% zeggen dat 80% van nee hoor, ik heb niks tegen ze. Terwijl ze, ze, ze haten als de pest. En mocht er een soort uh, Hitler op staan, dan staan ze ineens allemaal achter hem zodra die onder mocht is. Maar dat kan andersom ook hè. Want, nou, je weet niet. Een oud boeddhistisch gezegde is, je moet niet gaan slapen in de, in de kooi van de tijger. Nee, dat lijkt me ook niet. Maar ja, het is eerder, kijk, hun zijn een minderheid daar, weet je. Kijk, zo, die mensen die zich, zeg maar, uh, gewoon uh, normaal uh, vreedzaam gedragen, die zou gaan met rust laten. Ja, Dat is het probleem, het is, een minderheid die, het is een minderheid die zich niet aan wil passen. En sterker nog, die, een minderheid die ze hun wensen en hun, hun kader wil opdrukken aan de meerderheid. Ja, maar... Je zult bij mij nul sympathie vinden. Nee, maar kijk, als je nou een minderheid hebt, ze hebben toch al geen meerderheid daar. Ik denk, laat ze lekker kletsen. We zo, zo ja, Maar ze... dat, dat is, als je ze de gang laat gaan, is dat een kwestie van tijd. Kijk, zodra, zodra, zodra ze geweld gebruiken, moet je natuurlijk altijd ingrijpen. En het maakt niet uit van welke kant het geweld komt, dat maakt niet uit. Volgens mij het is het een christenminderheid. Dan moet je degene die geweld gebruiken aanpakken. En die dat niet aan meedoen, die laat je gewoon met rust. Kijk, als ze haatlopen propageren, moet je ze gewoon oppakken op de bak in. Ik bedoel, weet je... Ik bedoel, maar ja, er zijn kinderen, vrouwen bij, ja, ik denk, de meeste, ja. Ik vind, ik vind, ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, kijk hier, hier zijn de moslims geen minderheid meer, hè. En nou ja, goed, ik heb over het algemeen moslims om me heen, die ik geen probleem mee ik weet ook niet wat ze in hun hoofd denken. Dat weet ik ook niet. Maar dat weet ik ook niet van de Nederlanders. Van de blanke christenen. Wat die denken over uh, Joden, moslims, homo's. Dat weet ik ook niet. ik nee, bedoel... Uh, ja, ik... Uh, nou, heb je dat, nou gaan ze, dan maken ze zich druk hier in Nederland. Weer, uh, weer over uh, zaken waarvan ik denk van... jongen wat is dat nou voor een onderwerp om je druk over te maken? Om alleen maar om de boel af te leiden, denk ik. Net zoals met, met dat uh, genderneutraal gedoe. Nou, vind ik het ook belachelijk hoor. Daar gaat niet om. Ik vind je moet elkaar gewoon als mevrouw of meneer. En als ze zeggen, nou ja. Uh, goedenavond, dames en heren. Of goedenavond, uh, uh, beste reizigers. Uh, ja, als ze gaan, mensen. Uh, ze hebben ook al iets van bemannen. Dan zeggen ze bemensen. Dan denk ik, joh, flikker op, man. Wat nou bemensen? Bemannen. Jongen, jongen, jongen, jongen. En, en, en, en, en het geeft niet als ze dat zeggen, maar als jij dan toevallig zegt per ongeluk van we gaan even de boel bemannen, want we hebben versterking nodig voor dit of dat of dat. En iemand gaat mij aanspreken van nee, dat mag je niet zeggen. Ik zeg, hoezo? Zijn mannen geen, ik bedoel, het kennen ze goed een vrouw zijn, daar gaan niet om. Maar als ze op zulke details letten, heb ik zoiets van jongens, daar zakt echt mijn broek van af, weet je wel. Mensen letten te veel op al die woordjes, ik bedoel, uh, je mag wel uh, een, een, een, een godheid uh, beledigen, Allah of God, of, of uh, je mag alles zeggen, mensen oh, bekleineren en niet. beledigen om een politieke voorkeur. Maar je mag uh, uh, uh, dingen die daar niet toe doen, uh, mag je dan uh, niet zeggen, weet je. Je mag ook uh, uh, op televisie godverdomme roepen of krijgt de kanker of weet ik veel. Dat mag allemaal gezegd worden. Waar heel veel mensen zich gekwetst door voelen. Hè? En, en, maar, maar je mag niks zeggen over iemand zijn foute ideeën. Uh, dat mag je dan alleen, moet je je mond houden. En dat vind ik de wereld andersom, weet je. Een beetje op zijn kop zetten. Ik heb zoiets dat van. Ik mensen... dat gekwetstheid een industrie is geworden. Ja, daar lijkt het wel op, inderdaad. Het is, het is gewoon ja. bijna voor sommige mensen een fulltime beroep geworden. Kijk, als iemand, als iemand tegen mij zegt: een Klootzak, of uh, weet ik veel, of uh, weet ik veel of oude lul, dan interesseer mij dat nou dat doen ze. Want als je erop ingaat, dan gaan ze het juist doen. Hè? Dan gaan mensen juist, dat vinden ze leuk. Je weet hoe mensen zijn, vooral je uh, jeugd. Die vinden het prachtig als mensen gekwetst zijn. Dat ze dan gaan reageren. Maar ze er gewoon je schades op halen. En je blijft gewoon lekker jouw ding blijven doen. Wat voor ideologie of godsdienst of wat dan ook je ook aanhangt. Trek je er gewoon niks van en laat ze lekker kletsen. Dan, dan, dan wordt het ook niet, uh, geen aandacht meer aan besteed. Maar de pers doet er net zo hard aan mee. Hè? Want ze lokken ja. dingen juist uit. Ja, uh -huh. uh, nieuws verkoopt, hè. Nieuws verkoopt. En dan lokken ze expres conflicten uit om maar de krant vol te kunnen schrijven. Dat mensen dan te gaan lezen, die lopen de boel gewoon uh, op te stoken. Niet zozeer om haat te zaaien, maar om er geld om te verdienen. Want zo zie ik dan de pers hier in Nederland. En de vrijheid van pers is allemaal mooi, maar het, het moet... Uh, ik vind als ik de redactie van een krant was, maakt niet uit wat voor krant. Dan zou ik gewoon zeggen, daar gaan we geen aandacht aan besteden. Uh, dingen waartoe toe doet. En breng af en toe ook eens wat, meer, uh, wat leuker nieuws om te gebeuren. Ook leuke dingen in de wereld. Maar daar schrijven ze bijna nooit over. En dat vind ik toch wel een beetje krom allemaal. Hè? Kijk, je moet het, uh, het, het, het, het uh, partijluis, noemen ze dat? Uh, um, uh, uh, neutraal moet je het nieuws brengen. Laat de mensen zelf denken wat ze daarvan vinden. Dan ben je kun, jij echt... krant, kun jij een krant noemen die dat doet? Nou, ik vind het AD wel redelijk neutraal bijvoorbeeld, het AD. De Telegraaf is puur uh, rechtsliberaal. Maar goed, uh, maar ik vind gewoon het AD, Ja, ik vind ze een beetje links om het midden, maar ze zijn niet zoals de Volkskrant of het NRC of zo. Ik vind het wel een redelijke krant, waarvan denkt, de, de, die, die overdrijven niet. Kijk, de, de, de Telegraaf is gewoon in mijn ogen een sensatiekrant. Het is puur om lezers te trekken en kranten te verkopen. Aan de ene kant begrijp ik het wel, maar, maar ja, aan de andere kant zeg ik, ja, je moet niet mensen op een verkeerde been zetten of, of gaan stoken om maar nieuws, nieuws te vergaren, weet je. Kijk, er zijn ook uh, dingen die dan, uh, nou, neem bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt van die uh, pers die, uh, die de, de lezers soms nog extremer zijn dan de redactie. En dan uh, omroep WNL, hè, wakker Nederland. Ik vind ze redelijk beschaafd op de televisie en op de radio. Maar als je de reacties van de luisteraars en kijkers uh, leest... denk ik, nou, dat is allemaal richting PVV een beetje. Hè, of nog erger soms. <lacht> dan denk ik, nou, nou. Eh, ja, en af en toe maak ik me er ook wel een beetje schuldig om. <lacht> maar ik bedoel, ik zeg gewoon wat ik vind... En ik zeg niet dat jij dat moet vinden, of zij of hij of iedereen. Ik zeg gewoon mijn mening. En als mensen er niet mee eens zijn, mag dat natuurlijk wel. Maar ik ben niet uit op een conflict. Ik zeg gewoon, nou, wat ik vind, gewoon. Als mensen daar niet blij mee zijn, jammer. Zijn mensen daar wel, wel blij mee? Is het ook goed? Iedereen mag zijn mening zeggen. Maar ik vraag me wel eens af: zeggen mensen hun mening om te jennen, om te pesten, of gewoon eerlijk je mening, jouw opinie te geven? Weet je, kijk, ik doe het niet om mensen te kwetsen. Voelen zich men, mensen zich gekwetst? Ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Dat is uh, hun probleem dan. En ja, dan wil ik best wel uitleggen waarom ik dat vind. Weet je? Be bepaalde onderwerpen, weet je. ik maakt niet uit waar het over gaat. Iedereen heeft zo zijn mening. En natuurlijk, niet iedereen, alles met elkaar eens. Ook al lig je op veel lijnen, hè, op één... Mening. We hebben allemaal wel dingen. Zelfs binnen je eigen groep. Dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Nou dan is oké. Okay. Jij vindt dat. En ik vind dat. Ik vind groen een mooie kleur. En jij vindt blauw een mooie kleur. Nou ja oké. Okay. Ik vind blauw bij wijze van spreken. Ik vind geel bijvoorbeeld. Een veel geel. Een afschuwelijke kleur. Ik vind groen. Gif groen. Ik vind het een afschuwelijke kleur. Zeker voor kleding. Als iemand met een groene jas loopt. Ik heb het niet over donkergroen, maar bijvoorbeeld dat, uh, dat felle groen. Ik vind het afschuwelijk. roze. Ik vind het een afschuwelijke kleur. Ja, in de natuur vind ik het mooi. Ja, bloem, bloem of planten. Maar uh, iets roze maken, gadverdamme. Ik vind het wel passen bij lichtblauw. Vind Ik het wel wel weer passen. Maar dan vind ik het meer voor dames. Maar dat mag ik dan weer niet zeggen, weet je. Want mannen moeten het ook kunnen dragen. Ja, dat moeten ze zelf weten, vind ik. Maar het is niet mijn smaak qua kleding. Maar als het in de natuur voorkomt, vind ik het, dat hoort daarbij. En ja, dat... De natuur is altijd mooi. Altijd vind ik. Ja. Maar goed. Oh jee. Hoest. Ik ben een beetje verkouden. Maar goed. Kranten is dus toch een medium dat eigenlijk zijn beste tijd wel gehad heeft. Ja, dat internet heeft het er een beetje over genomen. Ja, dus, en uh, dan kan iedereen zijn eigen smaakje bekijken. Ja, en iedereen... En, en, en, en, ja. de, en, daar, en dat is ook de reden, dat het niet meer goed komt, dus nooit meer goed komt tussen links en rechts. Nou, dat, dat, om, dat, dat zo om, omdat te... rechtse mensen... ...gaan naar rechtse sites... ...en langzaam... Ja. ...naar me steeds meer extremere rechtse sites... ...en linkse mensen gaan naar linkse sites... ...en ook langzaam al... ...steeds meer naar extremere sites... ...dus die groepen komen nooit neffen... ...niet meer bij elkaar. En dat, dat, dat kan ook niet. kijk als jij jij een bepa... Je als kan jij... niet iemand die, die bijvoorbeeld... Uh, ...zwaar gereformeerd is... Uh, ...met een... Um, ...homoseksuele, zwarte... Uh, uh, uh, links iemand uh, met iemand van de, uh, ja, van de Zwarte Kousenkerk. Uh, iemand die heel liberaal denkt... Dat klikt ook nooit. en dat hoeft ook niet, want dat kan gewoon niet, want dat zou juist uh, ja dat zou. Het... Nou, maar weet je wat het is? Als jij bepaalde ideeën hebt en je gaat alleen maar naar websites die, uh, die, die dat idee ook uh, verspreiden, zeg maar, dan voel je jezelf constant bevestigd in dat idee. Ja precies. En dan word je en dan wat je langzamerhand wat je steeds extremer. Ik, ik, je... ik vind, kijk, ik vind als je als je, als je moet je tegenstander, nou ja, tegenstander. Uh, ik zeg het misschien verkeerd, die tegenstander. Je moet uh, de, de, de, de ideologie van iets waar je helemaal niks mee hebt, moet je kennen om het te kunnen bestrijden. Als je daar niks over leest, en misschien hou je er wel dingen uit uh, waar je het wel mee eens bent. Ik vind bijvoorbeeld, neem nou bijvoorbeeld de SP. Nou, ik ben, uh, nou links, ik ben een beetje links het midden, zeg maar. Beetje rechts, dat ook, want ik ben niet helemaal links of rechts. Maar ik ben ook niet echt, dat ik zeg, midden, hè? Maar ik, eh, ik ben niet iemand die met alle winden meewaart. Maar ik vind de SP bij heel veel dingen waar ik het mee eens ben. Alleen, ik denk, ja, het is volgens mij financieel niet eens haalbaar. Want dan betaal je gewoon blauw belasting. En wie zijn dan weer de dupe? De mensen die hard moeten werken. Hè? Die moeten dan de mensen die... Eh, want zo, dat zo zie ik het, mensen die geen zin hebben om te werken. Die worden dan ondersteund, terwijl ze het wel kunnen. Door mensen die zich uh, uit de naad werken met een laag salaris... Die, die, betaal, hoor, die betalen niet de rijken hoor, die betalen niet de sociale voorzieningen. De werkende midden- en lage klasse, die betalen het gelach. Want die lui, die, die, die, die, die zeg maar. Uh, ik heb niks tegen rijke mensen, gaan we niet om. Maar bedoel, ze betalen wel het minste belasting. Want daar hebben ze al hun vriendjes voor. En hun constructies om daar maar onderuit te komen via bv'tjes om uh, zo min mogelijk belasting te kunnen betalen. Kijk maar naar nou, de multinationals, die betalen helemaal geen belasting. En er zijn winkeltjes, een sigarenzaakje of een bakkerij. dan betaal je blauw aan belasting. Zelfs de gemeente die plukt je zo wat kaal, een precaria belasting. Als je maar een uithangbord neerzet. dan moet je al elke maand niks bedrag betalen. Dan denk je, ja, die mensen moeten toch ook uh, vre vreten. Ja. En dat ze nou meer verdienen dan de gemiddelde arbeider. vind ik logisch, want die, ze werken 40, 40 uur. Uh, die, die middenstanders die werken soms al 80 uur, 100 uur per week. Mogen ze meer verdienen? Kom zeg. kijk Wat dat betreft. Ik neem het in principe op voor de arbeidersklasse. En voor de midden, middenstand. Alles wat erboven zit daar heb ik niks mee. En alles wat eronder zit. ja, Daar heb ik ook wel een zorg voor. Alleen niet die mensen die niet willen werken. Die zeggen ja maar ik wil niet in de bouw flikker op. Nou ja goed. Dan krijg je ook geen geld. Vind ik dan. Je gaat gewoon werken. Punt. We moeten allemaal werken. Dus, uh, en als je dan jezelf te danken hebt. Dan, dan heb je het zelf naar Maar Of als je ziek bent natuurlijk, dan kan je daar niks aan doen. Je moet je ook helpen, daar gaan we om. Dus ja, en aan de andere kant. Alles wat daarboven, middengroepen, zit daar heb ik niks mee. Met miljonairs of wat. Ook, die hebben geld genoeg, die, die kunnen zich best makkelijk bedruipen. En, en, en ik vind prima dat ze rijk zijn. Maar bedoel, ze moeten er niet zeiken van, ja, ik wil geen belasting betalen. man. jullie zwemmen in het geld? Wat zeur je nou, man? En ik vind iemand die weinig verdient ook minder belasting hoeft te betalen. Dat vind ik logisch. Want die, uh, ja, net als, dat die, die, die uh, lage btw-tarief van 6 naar 9% verhogen vind ik ook belachelijk. Kijk, ik kan het misschien wel laaien, maar mijn buurman met een uitkering niet. Dus zeg ik nee, uh, laat het lekker op 6% of verlagen het desnoods naar 4%. Hè? Uh, ik vind, ja, en het is jij. Het belangrijke dingen is voedsel vaak, voedsel. En uh, de tandarts, of, of tenminste de schoenmaker. Nou ja, we moeten toch, ik ga het niet allemaal op, op, op blote kakkers lopen, lijkt me. Nee, hey, Dus uh, ja, je hebt mensen die wel op hun blote voeten lopen. Maar het tijd voor een liedje? Oh -hmm. Tijd voor een liedje? We gaan hier wel een liedje opzoeken. Nou, we kunnen nou, een heel leuk liedje, ik weet niet wat dit is. Nou, Pastorale. Het is niet van Lisbeth, Lis en Ramsphvez, Sophie maar van Ellester Thomson hier komt hij Hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl. Ja, mensen, dat was Alistair Dansen met Pastoralen. En uh, ja, het is vandaag zondag, 22 oktober 2017. Ik ben een DJ Jaap. En natuurlijk hebben we aan de andere kant. Jaco. Vroeger op school hadden we allemaal uh, de grote bosatlas. Ja, dat weet ik nog, ja. En vaak moesten onze ouders die voor ons kopen en kwam die het hele jaar niet uit folie. Maar in ieder geval, iedereen die uh, in Nederland, iedere van onze leeftijd weet wat de grote bosatlas is. Ja, zeker. En sinds kort is er daar eentje, uh, een, een, een atlas bijgekomen. Uh, in, op insp als inspiratie. Ja, die mensen zijn geïnspireerd door de grote bosatlas. En dat is de atlas van de onderwereld. Dus hoe ziet de wereld er uh, onder de aardkorst uit? Dat is interessant. Ja. En, um, nou, het begint over uh, de tektonische uh, platen. Hoe die onderverdeeld zijn onder de aardkorst. En hoe die. Drijven en hoe die, uh, hoe die bewegen, zeg maar. Mm -hmm. En, uh, en hoe, ooit, uh, hoe perfect ooit de, de, de, de, de Zuid-Noord-Amerika Zuid en Afrika aan elkaar hebben gezeten. Maar door 200 miljoen jaar geleden uh, door plaatactiviteit uiteindelijk nu uh, heel eind uit elkaar liggen. Uh, maar dus uh, die platen die bewegen en die, die komen regelmatig bij elkaar in, in de buurt zeg maar en ja ze bewegen met een, een honderdste van een millimeter per dag zeg maar dus je gaat helemaal nergens over maar in ieder geval daarbij komt het wel bijvoorbeeld voor dat, uh, dat platen onder of boven elkaar heen schuiven of tegen elkaar uh, aankomen zeg maar en uh, bijvoorbeeld uh, 55 miljoen jaar geleden, toen was die tektonische plaat die onder India zat en uh, onder Azië, bij Azië vandaan kwam, die botsten met elkaar met als gevolg de Himalaya. Mm -hmm. Die platen kwamen tegen elkaar en gingen de hoogte in, gingen door de aardkorst heen en zo ontstond de Himalaya, zeg maar. Dat is puur door oceanische platen uh, of is dat dus gebeurd, zeg maar. En zo heb je dus ook wat ze noemen de ring van vuur. Ja, klopt. Die uh, rond de grote oceaan ligt. Waar ook uh, de aan de randen, ook die platen, die drukken elkaar gewoon. Er zijn een gigantische druk, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat daar heel veel vulkanen ontstaan, zeg maar. En uh, aardbevingen en dergelijke en zo. Dat ja, moet zo en, energie kwijt, hè? Ja, nou en in deze. In deze. In deze atlas van de onderwereld. Uh, hebben ze dus allerlei gegevens verzameld. en een compleet atlas van gemaakt. Uh, ze hebben aardkosten gescand. En, en ze hebben van allerlei gegevens bij elkaar geraapt en zo. En. Um, ja, nou, dus, dus, dus dat is een, een nieuwe. Of een toevoeging aan, aan de grote bosatlas is nu ook een, een atlas, een aparte atlas uh, die de onderwereld uh, die de was helemaal... Een, die is er nooit eerder geweest hè, die uh, over de... Nee. Dat, uh, nee. Ja, dat is wel mooi op zich. Ja, dus weet je dat dat ik, is... ik, ik las ook uh, van de week dat uh, in de uh, uh, Verenigde Staten... En in uh, West-Europa uh, de insecten uh, voor de helft zijn afgenomen. Zeker in Duitsland. In Duitsland uh, ook heel veel. Uh, ja, de helft van de insecten zijn uh, de afgelopen 50 jaar ongeveer uh, uh, afgenomen. Mm -hmm. En uh, ik merk het ook hoor. Want ik weet uh, uh, toen ik hier pas kwam wonen in 2005. Toen, uh, Zag je al niet veel vlinders, maar ik heb ze de laatste twee jaar heel weinig gezien. Heel weinig. En ik heb een vlinderstruik in mijn tuin. Nou, het, In het begin zag je nog wel eens uh, vijf of zes vlinders per dag. Nu uh, soms dagen niks, en dan is er één of twee. En uh, mooi weer of niet, maar ik, ik zie steeds minder, ook uh, wespen en bijen. Ik, zie ze ook, ik merk het ook in mijn tuin hoor. Ik weet vroeger toen ik nog thuis woonde met mijn ouders, hadden we ook een tuin. En uh, er stikte het van de bijen, wespen, van alles vloog er rond. En dat uh, was een veel kleiner tuintje zoals ik nu heb. En uh, ja, Ik merk ook, vroeger kreeg ik nog wel eens een vlieg in mijn oog als ik op de fiets naar mijn werk reed. Hè, in de jaren 80 en 90. Het is dus me de laatste tien jaar niet meer gebeurd. Ik een vlieg in, en niet, niet dat ik, ja, Ik vind het ook niet fijn een vlieg in mijn oog. Maar dat gebeurt daar ja, haast niet meer. En uh, ja, ik, ik merk het zelf ook in mijn, in mijn directe omgeving hoor. Dat er uh, steeds minder insecten En ja, het is toch wel uh, best wel zorgelijk. Dat heeft, uh, ja, ik heb het ook op, op Facebook uh, ook nog uh, doorgelinkt. Dus jullie kunnen op de website www.alawaradio.nl uh, dus wacht even, www.aloha-radio.nl Dus die streep is dan een gewoon streepje, dus geen liggend streepje, maar een streepje in het midden. Dus Aloha-radio.nl Backslash. En uh, ja, daar kijk je dan op, uh, uh, op de hoofdpagina, zeg maar. En daar zie je dan: uh, daar kun je dan op mijn Facebook kijken, kan je aanmelden. En ik. Uh, ik uh, accepteren. Gewoon, ja, je kan me ook volgen als je dat liever wil. Dat kan ook. Je hoeft geen vrienden te worden. Je kan ook gewoon zeggen, ik ga er alleen volgen. En dan kan je dan alles lezen erover. Want ik heb het een en ander ook op mijn Facebook gezet. En er staat ook het e-mail. Je kan ook e-mailen. Dus als je wil reageren, dan, uh, dan kan je dat ook doen. Ik ga, ik ga je niet alles opnoemen, maar je, dan moet je maar op de site kijken. En uh, dus, uh, ja, ik heb ook een Pagina is niet zo heel uitgebreid over de natuur. Ik wil het ook wel eens af en toe over de natuur hebben. Dat vind ik ook wel eens leuk. Dat vind ik ook interessant. Ik heb ook een pagina op de site over radioamateurisme. amateurisme Dat gaat van zelfbouwradio, mensen die graag naar zenders van verre oorden luisteren, tot de radio radiozendamateurs Dus luisteramateurs, zendamateurs. Ik heb van alles en nog wat erop staan. Je kan zelfs online, je hoeft geen wereldontvanger of een multi-ontvanger te kopen. Je kan gewoon gratis luisteren, maar dan moet je wel Google Chrome hebben. Want andere browsers werken helaas niet, dat vind ik wel jammer. Maar goed, dan kan je luisteren, dan is je computer een wereldontvanger en dan kan je allerlei zenders ontvangen. Die staat opgesteld in Soetal Dat ligt vlakbij Leidse, uh, bij Leiden. Leidsendam Leiden, die komt uit. Dan kan je gewoon, heb je gewoon een wereldontvanger. Die hoef je niet te kopen, want uh, ja, ze hebben een hele hoge antenne. En dan kan je dan uh, zelfs uh, zenders uh, uit het uh, oosten van het land ontvangen. Ik had er laatst nog eentje op mijn middengolfradiootje. En ik denk, ik, ga, ik hoorde er eerst via internet dan. En toen ben ik uh, gaan luisteren. Op mijn radio. Er was een zender ergens uit de achterhoek. Die kon ik gewoon op mijn radiootje ontvangen, want. Ik ben er ook uh, achter. Dat uh, vroeger, toen uh, Indië nog uh, een kolonie van Nederland was, Nederlands-Indië. Toen, had uh, toen hadden ze een korte golfverbinding met dat land. Dus toen had je de wereldomroep en noem maar op. Dus er stond een zender in, in Kootwijk. En er, zat er stond er een er, ergens in Indonesië. Bandang. Bandang was dat, inderdaad. En, en dan, kon je dan konden mensen communiceren met hun familie of uh, wat dan ook, die daar woonden. Maar uh, ja, er werden ook radiouitzendingen, daar kon je gewoon meeluisteren. Dus al die radio's, die korte golfradio's van voor 1950, die zijn beter en gevoeliger. Dat kan je zelfs als je in Den Haag woont of in... in, in, in Zeeland of, of weet ik wel waar, kan je gewoon zenders uit Drenthe ontvangen. Of uit Groningen, piratenzenders op de middengolf, die maar misschien met één of twee of drie watt uitzenden. Kun je gewoon ontvangen op zo'n. Wordt de golf, uh, of ja, de middengolf is ook veel gevoeliger. Hè? Alle radio's uh, van Philips, Groenig, maakt niet uit welk merk. Die buizenradio's van voor 1950 die zijn veel gevoeliger dan de meeste moderne ontvangers. Want als jij een korte golfradio koopt, ja, je hoort wel daar uit het buitenland. Maar als je echt gevoelig uh, alles wil ontvangen, um, dan moet je gewoon een uh, of een hele dure kopen voor 4000 euro. Van 2 tot 4000 of duurder. Je hebt zelfs van 10.000 euro uh, ontvangers. En dan kan je uh, de meest zwakste zenders ontvangen bijna uit heel Nederland. En uh, maar ja, een gewone korte golf ontvangen niet. Nee, dat gaat echt vanaf 2000 euro. Maar ja, via die korte golf uh, weet ik veel. Je kan alles ontvangen erop. Hè? Via die, die, die app. Dan ga je naar Aloha Radio. Dus aloha-radio.nl Ga je naar uh, Radio Amateurs. Klikken erop. En dan uh, zie je het vanzelf, uh, dan kan je gewoon alles, uh, alles beluisteren nou, en het is uh, hartstikke leuk om naar te luisteren. Je hoort ook uh, de c rmc band, de 2 meter band kan je volgens mij ook nog ontvangen. Nou, Ik heb hier een scanner, uh, hier, zo, die heb ik al, al ruim 10 jaar, nou, veel, ja, hij is al oud. Maar het is een, uh, een prachtig apparaat, ik mag geen merknaam noemen, maar... Ik kan, ja, helaas geen politieband, dat, dat is tegenwoordig allemaal gedigitaliseerd. Maar er zijn zat, uh, ja, 2-meter-amateurs kan je horen, 27 mc amateurs Zijn er niet zoveel meer als vroeger. Maar je kan ze nog wel, wel af en toe horen nog wel eens wat. De PMR-band, dat is een 70-centimeter-band. Dat is een 446 MHz-frequentie met acht kanalen. Dan kan je van die portofoontjes kopen met een half wat. En dan kan je binnen de bebouwde kom, iets van een halve kilometer ver mee komen. En als je dan zeg maar open ruimte hebt op de hei of langs het strand, dan kan je soms wel zes, zeven kilometer uitzenden. En, maar dan moeten er geen obstakels als flat gebouwen of, of fabrieken gaan staan. Maar dan, dan kan je behoorlijk ver komen. Nou, het is leuk als je een klusje op het dak doet, dat je contact hebt met je collega beneden. Is het handig voor beveiliging. Voor scoutinggroepen is het handig. Voor op de camping is het handig. Uh, je hoeft er geen vergunning voor te hebben. Je hebt ook nog een, uh, een andere frequentie. Er zijn 69 kanalen. Die zijn met 10 mil watt. wat. Ja, daar kom je niet verder dan 200 meter mee. Maar Dan heb je wel meer kanalen. Dus makkelijk voor bedrijven. Bijvoorbeeld als je een bedrijfshal hebt. Met allerlei uh, uh, um, bedrijfs... Uh, uh, Noemen ze dat eh, bedrijfsmatige eh, activiteiten? Dan is dat weer eh, handig. En <coughs> ja, dat is de eh, 433 MHz. Heb je 69 kanalen? Heb je, uh, ja, die kan je gewoon een vergunning vrij. Kan je die gaan kopen in de winkel of via internet? Heb je van die portofoontjes, kun je ongeveer 200, 300 meter mee. Kopen. Verder kom je echt niet met 10 milliwatt. Met, uh, 500 miliwatt op die PMR met die acht kanalen. Kom je wel wat verder. Maar ja, daar heb je ook heel veel kinderen die erop zitten. Dus ja, veel auto-ruisscholen zitten erop. Nou ja, bla bla bla bla Ik Weet niet, er zitten bij jou in de buurt uh, denk ik ook wel veel middengolfpiraten, neem ik aan. Ik weet niet of je er wel eens naar luistert, uh, Jacco. Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb er nooit echt aandacht aan besteed. Dus... Uh, maar ik weet wel, ik weet, ze zitten er inderdaad wel. En sommigen breken zelfs wel eens in op grote zenders. Dat, dat er in één keer een piraat doorheen komt. Mm. Uh, dat gebeurt wel. Maar ik weet wel, ze, ze zitten er wel. En, uh, uh, ja, op het platteland zitten wel veel uh, amateurradio-makers en zenders en alles en zo. Heel veel zijn natuurlijk verhuisd naar het internet. Omdat het daar vrij gemakkelijk is uit te zenden om een eigen site of ergens een site aan te maken. Ja, het is ook vaak legaal. De, de, want ja, je, je, mag ja. Muziek, je mag muziek uitzenden. Uh, als jij bijvoorbeeld licentievrije muziek, zoals wij dat doen, hoef je geen vergunning te hebben. Je moet het wel melden, uh, hoe het liedje heet en van welke artiest, dat ben je wel verplicht. Maar als jij bijvoorbeeld uh, top 40 muziek wil draaien, of gouden oude, dus licentiemuziek, muziek, muziek met een, uh, waar, waar recht op zitten, dan moet je je melden bij de Sena, dus voor de tekstschrijvers en de Buma Stemra voor de muziek. Dan moet je je aanmelden, moet je ervoor betalen. En uh, ben jij niet commercieel, dan ben je goedkoop, raad. Ben je commercieel, dan moet je meer betalen. Dat vind ik eigenlijk niet helemaal eerlijk. Maar goed, ik vind gewoon één lijn moet trekken. En, en uh, ja, een radio-hobby, uh, ja, het is zo een beetje reclame voor de artiest eigenlijk. Maar aan de andere kant vind ik natuurlijk, ja, eh, moet je ervoor betalen, vind ik logisch. Maar je hebt ook licentievrije muziek, die zien het gewoon als, als promotie. En eh, ja en er zit best goede muziek bij. Eh. Dus eh, ja, oké, okay, we gaan een liedjes draaien. Als je, ja? als, je een, als je nog een mooie oude radio op de kop wil tikken, zo'n oude buizenradio of een mooie oude versterker, Eén keer in het jaar is er in het plaatsje Beekbergen... In uh, het gebouw, de boerderij, is er een grote beurs ja. voor uh, ja, oude radio's en versterkers en dergelijke. En, en daar wordt tentoongesteld en verkocht. En daar worden ook onderdelen verkocht en zo. Dus één uh, in, even, ja, in uh, Beekbergen uh, bij de boerderij. Ik wil even mededelen: als het uh, linker- of rechterkanaal af en toe wegvalt, leg het niet aan jullie computermensen en ook niet aan je geluidsinstallatie. Ligt aan hier. Dus de stekkertje die zit schijnbaar niet helemaal goed. Ik heb hem net even aangedrukt. Dus soms hoor je alleen aan de rechter of linkerkant wat. Ik weet niet hoe jullie je speakers hebben omgedraaid, links of rechts. Maar af en toe valt uh, een van de twee uh, stereokanalen weg. Dus het ligt niet aan jullie. Dus ze weten jullie luisteraars dat. Ja, ik zie ineens af en toe dat uh, de linkerkant van mij uh, wegvalt. Uh, ik hoor wel gewoon stereo. Maar ik zie het op de opname eh, software dat eh, een van de twee ledjes niet altijd uitslaat. Meestal wel, maar soms niet. Dus dan druk ik net dat stekkertje aan en ineens zie ik dat die weer gewoon uitslaat. Dus het ligt niet aan jullie luisteraars. Dus niet klooi aan je computer, er is niks aan de hand. Het ligt aan ons. Dus we gaan een liedje draaien. Roger McQueen met Gwinslees. Alas, my love, you do me wrong To cast me on discourteously For I have loved you so long Delighting in your company Peace, peace all my joy You could desire no earthly thing, but still you had it readily. Your music still to play and sing, and yet you would not love. but my lady green sleeves ah green sleeves now farewell adieu to God I pray to prosper thee for I am still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 Roger McGuinn met Greensleeves Ja Jacco <laughs> Prachtig nummer Het is een heel oud nummer al dus, uh, Een Ierse liedje is dat Een beetje Celtic uh, muziek oh, oh. Dat is ook uh -huh. mooi. Ik vind Celtic muziek keltische uh, muziek heel mooi <coughs> Dus uh, Ja ja, het heeft wel wat hè, dat keltische, een beetje mysterieus, een beetje romantisch ook wel aan de ene kant. En, uh, ja, maar, ik vind het wel wat. Ja, inderdaad. Uh, uh, wat is het verschil tussen de gemiddelde koolmees in Nederland en de gemiddelde koolmees in Engeland? Het was even zoeken, maar onderzoekers hebben een verschil ontdekt. De snavel van Engelse koolmezen is de afgelopen jaren met enkele millimeters gegroeid... ...ten opzichte van snavels van Nederlandse koolmezen. En dat is geen toeval. Dat is gewoon de evolutie die nog steeds uh, natuurlijk doorgaat. En vooral heeft die weer te maken met de evolutie van de Britse achtertuin. Aangemoedigd door de allergrootste hobby van de Britten, namelijk tuinieren... Uh, en uh, daar valt het voeren van de vogels in de tuin natuurlijk ook mee samen. Is het al zo dat Britten uh, al heel lang hun vogels heel braaf bijvoeren op een grote schaal in de winter? Uh, of dat deden dat nog in een vogelhuisje met vetbollen? Maar de laatste jaren zijn de Britten uh, vooral massaal overgestapt op zogenaamde voedersilo's. Ah. En dat dit, dit, dit zijn plastic buizen mm -hmm. met alleen een opening voor een vogelsnaveltje, waar een vogelsnaveltje in kan. En daar zit het voer beschermd in tegen regen en allerlei andere nattigheid. En daarom zijn die voedershielders zo heel erg populair. Uh, dat betekent natuurlijk wel dat die koolmeesjes die al een, een iets langere snavel dan de gemiddelde soortgenoot hadden, beter bij het voer konden dan uh, hun collega koolmeisjes. Dus de koolmeisjes met een lang snavelige genen zullen succesvoller zijn, meer jongen krijgen, waardoor de jongeren met langere snavels um, steeds dominanter zullen worden in de Britse achtertuin hmm. en dus de gemiddelde lengte van de koolmeesnavel nog steeds toe zal nemen. Oh, ja, ja, ja. Ten opzichte van Nederland, waar de silo niet populair is, uh, en nog steeds voornamelijk in vogelhuisjes, hokjes en tafels gevoederd wordt. Um, en dit was iets waar wat wetenschappers van de Wageningen Universiteit achtergekomen waren. Aha. En ze hadden daarvoor uh, zo'n 3000 uh, achtertuinen in Engeland en Nederland vergeleken en koolmezen. En... Uh, ja, dat, uh, dat blijkt dus dat de evolutie eigenlijk dus nog gewoon uh, helemaal uh, niet stilstaat en springlevend is. En uh, nou, dat er dus uh, gewoon door, door selectie koolmeesjes met een iets langere snavel zich gaan voortplanten en meer gaan voortplanten dan hun kortsnavelige collega's. En uh, het blijkt dus ook dat de snaveltjes van de Britse koolmees nog steeds uh, wat langer worden. En mochten de Nederlandse de tuinen ook voorzien gaan worden... van deze plastic silootjes... dan zal dat op lange termijn ook in Nederland... langzamerhand gebeuren. Ja, ik vind het wel handig, die silootjes. Ik zie ze in Nederland soms ook wel eens, hoor. Tenminste, in de winkel staan, weet je. Ik vind ze wel handig. Mm -hmm. Ik denk dat ik er ook eens maar Ik heb wel van die vetbollen... en er zit dan... Uh, ja, ik heb een keer zo'n ijzer ding gekocht. Ik heb hem nog steeds... Zo'n rond zo balletje met allemaal ja, uh, metaal in het rond gedraaid, een beetje in een veer is het. Je kan hem uit elkaar trekken en dan kan je dan een vetbolletje in stoppen. Dan druk je hem weer terug en dan hang je er zit een haakje aan, dan hang je dan een boomtak of zo. En uh, ja, in principe kunnen ze dan ook met hun snavel er wel makkelijk bij. Want het is best wel zo breed genoeg dat ze dan dat zaad eruit kunnen pikken. En uiteindelijk, ja, dat zit natuurlijk vet met uh, dat zaad. Dus geen komt er toch wel naar beneden. En de duiven, die pikken alles wat op de grond valt er weer uit. Dus ja, ik, uh, ik, soms zie ik nog wel eens uh, best wel veel uh, koolmeisjes in mijn tuin. Hoor. Ik moet zeggen, dat is een hele familie. Die komen wel eens zo uh, in een najaar met een hele groep. En uh, ja, ik heb toen ook een vogelhuis hier gehad... Ja, we dus ik veel dat je dat ding elke jaar moet schoonmaken. Die werd een beetje vol. En op een gegeven moment waren de laatste, waren allemaal overleden al die jonkjes. Dus toen denk ik, nou volgende keer ga ik een nieuwe kopen. En dan haal ik hem elk jaar hem leeg als uh, de jongen uitgevlogen zijn. Voor de volgende generatie. Want op een gegeven moment wordt het te koud, want het stapelt zich op. Al dat stro en al die takjes en dingetjes. En dan wordt het te koud vlakbij dat gaatje waar ze naar binnen vliegen. En als het mm -hmm. lekker diep beneden zit, met veren en toestanden, dan is het lekker warm. En dan overleven, ze nou? Het is een paar jaar goed gegaan. En het laatste jaar waren ze allemaal dood. De jonkies. En ik, oh, ik denk, oh, hij is wel erg vol. Maar ja. En, weet, weet, en weet, je wat ook, weet je wat ook apart is? Is mm -hmm. dat uh, Nederland ontpost uh, steeds meer. Uh, ja, maar ze planten toch wel eens uh, dingen aan, toch? Uh. Ja, maar er, er wordt meer gehakt dan aangeplant. Jeetje mina jongens, wat, wat uh, zijn ze mee bezig joh. Nederlanders... Vanaf, vanaf 2013 is er ieder jaar zo'n 1300 hectare bos verdwenen. Oh, weet je wat het is? Kijk, we hebben al zo weinig bossen in Nederland, weet ja. je. Ja, want hier in, in het eh, de Randstad wordt juist ja, steeds meer aangeplant hè. Nou, tot 2013 uh, kwam er steeds iets, iets, iets meer bomen bij, zeg maar. Mm -hmm. En vanaf 2013 is het aantal bomen in Nederland alleen maar gedaald. Dus er werd st steeds meer gehaakt en er werd, het bijplanten ging niet even, evenredig omhoog, mm -hmm. zeg maar. Dus mm -hmm. ieder jaar gaat er nu zo'n 1300 hectare verloren aan, bo Want, aan bomen. Uh, ik weet hier in de gemeente Den Haag... Daar doen ze hun best om, ja, Den Haag, die schijnt de groenste stad van Nederland te zijn. Is uitgeroepen tot de groenste stad. Maar ja, als je kijkt in eh, bijvoorbeeld in Emmen, daar is het wat meer, eh, uh, meer wat een beetje meer ruimte. De, uh, gebouwen zijn wat verder van elkaar afgebouwd. Daar hebben ze de landelijke karakter in stand gehouden, ondanks dat het een redelijk grote stad is. Ik ben er ook geweest, vorig jaar, toen ik op vakantie was in Drenthe, ben ik eventjes in Emmen geweest. Ik vind het een mooie stad, ik vind het uh, lekker ruimtelijk ook, veel groen daar. En uh, ja, Den Haag, ja, Den Haag, er is best wel veel groen in Den Haag hoor. Nou, hebben ze de Grote marktstraat allemaal plantenbakken neergezet in Den Haag, de Grote marktstraat en daar staan bomen in of struiken. en ja Het is toch wel wat vleuriger gezicht, dat het was al, al, al lang een wens van bepaalde politieke partijen... ...om de Grote Marktstraat wat groener te maken, want er stond helemaal geen bomen, niks. Maar ik vind het er wel gezellig uitzien, al die bakken. Alleen ja, we hebben problemen probleem met fietsers en bromfietsers daar. Dat is een wandelgebied en dan mag je met je brommer en fiets. Dat komt door D66. Die vindt dat je maar in, in, in, in uh, wandelboulevards maar moet kunnen fietsen. Nou ja, uh, het gaat niet altijd samen, want er gebeuren nog wel eens wat ongelukken. Laatst was er nog een, een Canadese toeriste ongeluk, Die werd aangereden door een, uh, een wielrijder. Die had de heup gebroken zelfs. Nou, daar wilde hij willen ze dan vanaf dat je helemaal niet meer mag fietsen en bromf, uh, bromfiets rijden door de grote mm -hmm. markt. Omdat het gewoon veel te gevaarlijk is voor de voetgangers. En het fietspad is ook niet duidelijk aangegeven. Je hebt het zelf gezien toen je hier van de zomer was. Ik vond het een heel gevaarlijke situatie. Ja, het is, een mooie, het is een mooie winkelstraat. Het is een prachtige winkelstraat, echt waar. Ik ben... Uh, er zijn nog maar twee gebouwen die nog authentiek zijn nog van voor de oorlog. Dat is de Bijenkorf en, Peek en Kloppenburg. Die twee gebouwen die, uh, zijn de enige uh, antieke panden van voor de oorlog. Die er nog staan. Er is allemaal nieuwbouw. Alleen de zijstraatjes zijn nog uit de tijd van de uh, 17e eeuw of zo. Maar het is best gezellig, uh, gezellig winkelen. Tot. tot uh, dat is gewoon zo. Alleen ja, die fietsers zijn een probleem. En uh, ja, er wordt flink gehandhaafd tegen wild parkeren. Want de, de, ja, er zijn vakken aangelegd door de gemeente uh, waar je gratis je fiets kan parkeren. En nog zijn er mensen die zetten bij de blokken voor de deur neer, of bij, uh, bij CNA of weet ik veel bij wie. En dan uh, krijg je een waarschuwing. En uh, ja... En doen ze dat niet, dan krijgen ze op een gegeven moment zien ze een fiets er staan die, die daar wild geparkeerd staat. Maar dan labelt ze eraan en binnen een, een uur als die dan nog niet wordt weggehaald. Dan haalt de gemeente hem weg. En dan uh, kunnen ze hem ophalen bij een depot, nog gratis. En uh, als het langer dan 24 uur is, dan moeten ze 25 euro betalen om hun fiets terug te krijgen. En ik vind het nog terecht ook. Ik vind terecht. Ik bedoel, je krijgt al de mogelijkheid. Vroeger moest je een kwartje betalen voor je fiets. 50 cent voor je brommer. Nu is het gratis. En nog moeilijk doen. Hè? Sommige mensen zoeken zelfs ruzie daar. Dan zijn ze boos. Ja, hallo. Je, je hebt toch parkeerruimtes. Je kan gratis parkeren overal. 24 uur. De eerste 24 uur is gratis. De volgende dag, als je nog langer laat staan, dan, dan ga je pas betalen. Ik denk, je, jongens... Ik bedoel, waarom zo moeilijk, weet je? Kijk, de gemeente heeft het zelf een beetje nagemaakt. Want ja, ze willen dan liever dat je je auto laat staan. Dat je met de tram komt of met, met de fiets. Maar ja, maakt dan het openbaar vervoer dan niet zo duur. Want ik vind het in Den Haag wordt het ook steeds duurder, dat openbaar vervoer. Hij zorgt uh, voor fietspaden, dat mensen, uh, wandelaars ook veilig kunnen lopen. En bekeur dan die aikels die dan gewoon op de stoep fietsen. Bekeur ze gewoon klaar. Hè? Je stopt gewoon af als jij wil. Zodra je van het fietspot al, ga je gewoon lopen, punt. En, uh, ja. en niet moeilijk doen. De uh, regels zijn er niet gemaakt om mensen te plagen, Ze zijn er gemaakt om, om ongelukken te voorkomen, uh, voor de leefbaarheid, simpel. Weet je? Maar ik ben daar wel voor, hoor, want er zijn al een aantal politieke partijen die willen dan helemaal geen fietsers en brommers meer, daar, alleen maar wandelaars. En eh, ja, scootmobiel wordt er natuurlijk wel een uitzondering voor gemaakt. Maar voor de rest vind ik eh, terecht. Ik eh, het is een wandelpromenade. En als jij eh, te lui bent om vijf minuten naar een winkel te lopen. Eh, en, eh, maar, je, maar er zijn mensen die, die, die hebben er wel uren voor over om rond te wandelen. Weet je, ik bedoel, ja, dan kan je ook wel vijf minuten lopen naar, eh, naar die winkel eh, waar jij heen gaat. Ja, dat is zo. Eh, ik bedoel, ja. ik, ik, ik kies er zelf liever voor om met de tram naar de stad te gaan. Ik heb zelf een auto, maar ik ga het liefst met de tram naar de stad. Dan kan je de hele dag rondlopen. Het is goedkoper dan je auto parkeren daar. Uh, ja, ik, ik ben gauw uitgekeken. Want, ja, ik maar het heb... is dus wel raar dat het dus gewoon... Ik woon daar uh, natuurlijk dus. Steeds meer bomen verdwijnen. En ja, dat ik, vind dat, uh, uh... ik vind dat... Uh, je weet je wat het is. En, en, en ja, je hebt van die gassen... Die wordt, dat, dat wordt dan meteen weer als links weggezet. Weet je, ook weer zoiets. Wat dat betreft ja, natuur, maar Je weer... maakt het niet uit of je links of rechts bent, toch? Ja, maar ik bedoel, je hebt toch natuur nodig. Ik bedoel, ja. uh, en mensen worden ook uh, relaxed van. Als mensen hebben een groene omgeving nodig... om zich te kunnen vertoeven... Om tot rust te komen, om je te ontspannen. Een mens is nou eenmaal van nature. Een natuurmens, toch? Ik bedoel, de aarde is niet geschapen. Als onze lieve had gewild, had hij de aarde wel vol met steden en gebouwen neergezet. In plaats van bomen. Ik bedoel, kijk, niks mis met, met bouwen en zo, noem maar op. Maar mensen hebben ook een natuurlijke omgeving nodig. En zonder natuur kunnen wij ook niet leven. Dan gaan we ook dood. Hè? Kijk maar naar die bijen, die steeds minder. Hè? is dus minder insecten, zoals we het juist over hadden. Ik bedoel, dan gaan wij ook dood, want als er niks bestuift wordt, groeit er ook niks meer. Ja. En we mogen al geen vlees meer eten. Daar hebben ze ook al over te zaaien. vind ik allemaal gewoon lul. Want dieren eten elkaar ook op, dus waarom mogen wij geen, geen vlees eten? Ik denk allemaal gewoon lul. En ze doen net alsof je er dood aan gaat, rood vlees is ongezond, dit dat, nou, dat weten we allemaal zo wel. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ding. Ik denk, daar heb je het alweer. Dan gaan ze zich weer bemoeien met je gezondheid. Weet je, als iedereen honderd wordt, met wat een overpopulatie je krijgt. Als mensen allemaal maar oud worden. Kijk, iedereen wil graag oud worden, gezond. Maar bedoel, wat denk je, wat het aan verzorgingskosten kost... En, uh, en de aarde wordt ook beroofd van zijn grondstoffen. door veel te veel nou ja, mensen... Van al die hè? ijsplaten die op het moment dus, aan het drijven zijn en naar elkaar ja, ook klappen. hele mensen... grote, twee keer zo groot als Luxemburg. Ja, ja, is laatst klopt. los. En die, gaat in naar de, naar de, die gaat dan, drijft dan af richting de oceaan. Ja. En die, die, die, die, dat, dat, dat langzamerhand door de jaren heen gaat de die en verdwijnt dat. Is er weer zo'n gigantisch stuk ijs verdwenen. Ja, dat klopt. Maar weet je wat het is? Kijk, laat mensen lekker ongezond leven als ze dat willen. Want uh, daar komen toch wel weer nieuwe mensen bij. Want als iedereen maar oud wordt, en we willen allemaal oud worden natuurlijk, laat mensen lekker ongezond leven, want dan hou je een beetje de populatie uh, in stand. Want uh, heel vroeger, meer dan uh, ja, 100.000 jaar of een miljoen jaar geleden, als je ongeveer een populatie wereldwijd van een half miljard mensen. 500.000 miljoen mensen op aarde. En dat bleef mm. een beetje stabiel. Als je een gezin had met 10, 12 kinderen, ging altijd de tijd wel dood. Dus er bleef altijd wel wat over. Maar wat doen ze sinds de industriële revolutie? Ah, mensen mogen, moeten gezonder leven, dit en Allemaal prima, dat gaat niet om. Maar op een gegeven moment is de populatie zo toegenomen. Tot 6, 7 miljard mensen op dit moment, geloof ik. En het schijnt over een jaar of dertig, twaalf miljard mensen te worden. Daardoor wordt het gewoon te vol. En, en dat is nog niet eens zozeer een probleem. Maar mensen willen allemaal een, een, een HD-televisie hebben. Ze willen allemaal een auto. Het is allemaal luxe. dat komt, kost allemaal grondstoffen. En je kan niet zeggen, jij mag wel en jij mag niet. Nee. We moeten allemaal of wat bewuster leven. Wat minder luxe dan maar. bedoel Je kan je op zoveel manieren vermaken, weet je wel. Uh -huh. Of wat minder kindertjes maken. Maak twee of drie kinderen. Echt niet meer dan twee of drie. En uh, ik denk: ja, jongens, uh, het gaat niet de goede kant op zoals we het nu, uh, nu, nu bezig zijn. Het heeft niks met links of rechts te maken. Het is gewoon: als de mensheid wil overleven, zal men niet zoveel kinderen moeten maken. En uh, dus ja, hoe minder uh, mensen geboren worden, hoe minder grondstoffen dat uh, aarde kost. Want op is op, hè? We hebben maar ja. één, één planeet waar we op leven. Dus uh, en we moeten wat uh, duurzamere spullen maken. Geen spullen die maar 6, 7 jaar meegaan, maar gewoon van mijn part 40 jaar. En steeds, ja. ze verzinnen steeds weer nieuwe dingen om geld te verdienen. Er zijn andere mogelijkheden om geld te verdienen, om rond te kunnen komen. En dat is gewoon: maak een nieuwe markt aan. Uh, uh, bijvoorbeeld. Ja, kijk, dingen gaan toch al een keer kapot. Maar die moeten dan gerepareerd kunnen worden. Hè, dat dat weer 30 jaar mee kan. Er is altijd wel werk. En de voedselindustrie, want mensen moeten toch eten. Hè, dat daar meer wat meer werk. Euh, nou ja, en niet te veel kinderen maken. En euh, zorg twee, drie kinderen per gezin. Voor mijn part, of niet, moet je zelf weten. Maar geen zes, zeven kinderen. In sommige landen hebben ze wel, wel twintig. Ja, dat kan niet jongens, dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Want we hebben gewoon, de populatie wordt gewoon te groot. En de mensen snappen dat niet. Of ze zijn dom, dat weet ik ook niet, want ja. Dat weet ik ook bij mij ja, ik heb zelf geen kinderen. Dus ja, ik bedoel, uh, ik heb misschien makkelijk praten, maar ja, kijk, het is uh, twee, drie kinderen, zat. Zat, zat. En ik vind gewoon... Uh, kinderbijslag tot en met drie kinderen en alles wat meer gaat het je gewoon geld kosten ga je gaan dokken sorry maar ik bedoel drie eerste drie kinderen kinderbijslag moeten ze invoeren in Nederland heb oh, je vierde kinderen gaat het je geld kosten gaat het je één kinderbijslag minder krijg je dan krijg je maar voor twee kinderen heb je vijf kinderen krijg je maar voor, voor één kind heb je zes kinderen of meer krijg je helemaal niks dan moet je het zelf betalen en dan, dan worden mensen wel gedwongen om maar uh, twee of drie kinderen te nemen. Weet je? Uh -huh. Ik bedoel, uh, hoe meer mensen, ja, hoe meer grondstoffen het kost. Dat is een gewoon het uh, probleem. En dat is gegeven, sterven we het gewoon uit. Kijk, en dan kun je wel zeggen: het is na mij de zonvloed. Maar je moet ook aan de generaties na ons denken. Ja, tuurlijk. Nee, dus ja, ik, ik, ik denk. Als dat zo door blijft gaan op deze manier. Dan, uh, dan gaat het gewoon fout. Gaat gewoon fout. Ja, dat is een ding wat. Uh, dat is een ding wat, ze wat, zeker, wat zeker is, sowieso. Ja. Maar, uh, ja. En, uh, maar aan de andere kant. er is wel weer een wolf gezien op de velen. Nou, ja. nou, is dat niet zo heel bijzonder hoor. Want de gemiddelde wolf legt zo'n uh, 25 tot 70 kilometer in een nachttijd af. Hmm. Dus net zo snel als die op de Veluwe is... kan die ook weer van de Veluwe zijn. Maar ja, ja in principe, er is genoeg verveling, uh, genoeg, vervelen, genoeg uh, voer voor hem. Dus deskundigen gaan er wel van uit dat uh, naarmate de, de wolfpopulatie in Duitsland... Uh, die blijft toch stijgen... Hmm. dan uh, lopen er wat over naar Nederland... en dan heb je best kans dat er uh, zeg maar, uiteindelijk... Uh, niet alleen, wat, nou gaat het om wolven... die Nederland een visitebezoekje brengen... om eens even rond te snuffelen... maar uiteindelijk heb je toch kans... Uh, dat er eventueel wolven zouden kunnen blijven. En dan, zou ik, dan zeg ik ook, ik pleit ook om... Het, uh, het de jacht in ieder geval te halveren. Nou, weet je eh, wat dat is? Ik het liefst heb... te stoppen nou. en te halveren. En dan een natuurlijke jager oh. de kans te ja. geven, zoals de wolf. Ja, kijk, kijk, ik vind, ik, kijk dat vind ik, ben ik helemaal met je eens. Hè. Ik vind gewoon je moet de natuur gewoon zijn gang laten gaan. Want de natuur reguleert zichzelf toch wel. De enige ja. wat zich niet, niet stand, uh, goed. Uh, dat zijn de mensen. Mensen zelf. Weet je? Die maken er oh, ja. een bende van. Alleen maar uit, uit egoïsme en zelfzucht, want zo zie ik het de mensen. Ikke, ikke, ikke en de rest, ze denken niet aan andere mensen en ook niet aan de natuur. Dat klinkt misschien harddokker, maar het is gewoon zo. Uh, als ik, als, ik zal je vertellen, als ik naar de wc ga, als ik moet poepen, dat trek ik altijd door. Het is misschien geen vispraatje, maar goed. Maar als ik moet plassen, dan trek ik soms al drie keer niet door hoor. Alleen om water te besparen. Het is niet alleen voor de centjes, maar ook voor het milieu. Want water wordt ook steeds vuiler. Het wordt ja. ook uh, steeds moeilijker om het water schoon te houden. Nou zeg ik. Dan, uh, uh, uh, uh, geef dan geen vergunning aan zo'n fabriek. Zolang die uh, geen schoon afvaldingen, uh, hebt, gezuiverd afvalwater. krijg je gewoon geen vergunning. Klaar, punt. Nee, het gaat er allemaal weer om de centen. Ik word er echt moe van. Je zou er bijna GroenLinks van worden. Echt waar. Niet dat ik het doe, maar. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Mhm. Mm nou ja, ik bedoel, kijk, uh, uh, ik, ik, ik ben ervoor van, laat, laat halveer de jaren voor mij mag er helemaal mee kappen. En dan, uh, laat, geeft de wolf gewoon de Krijgt kans. de, wolf om... de kans, ja. Ja. Ja. Ze horen in de natuur, want in Nederland kwamen ze vroeger, zelfs de Bruine Beer kwam voor in Nederland. En dan komt er zo'n kut er van een of andere gedeputeerde staten van Gelderland, die vindt dat er die wolven maar afgeknald moeten worden. Jo, we zullen jou eens even afknallen, klote liberaal. Dan moet je poten van die beesten afblijven. Kijk, die beesten zijn banger voor ons als waar voor hen. Hè? Want oh. die dieren zijn schuw. Die zoeken de mensen niet op. Hè, want vroeger werden ze bijna uitgemoord. Hè? Omdat mensen, ja, ze werden. Ja, het lijkt het de Tweede Wereldoorlog wel. Hè? Oh, dat zijn gevaarlijk, die wolven. Hè? Het lijkt wel een Jodenvervolging. Zoiets. Hè? Wolven werden echt vervolgd. Terwijl eigenlijk die beesten. Er werden nauwelijks mensen aangevallen door wolven. Ja, als je aan een jongen komt, ja, vind je het gek. Dat doen wilde zwijnen ook als je aan een jongen komt. Dat, dat moet je ook oppassen. Dan kan het ook eh, dodelijk aflopen, toch? En kijk maar naar ganzen, of eh, ja, ganzen. Ja, als je komt niet bij een ganzenjong nest in de buurt, bij een ganzenjongen. Want nou, dan kun je rennen, hoor, met al die, eh, want die ganzen die, eh, dat zijn betere wachteren dan. Eh, dan gewone honden, zeg maar, de waakhonden. Die beesten, die uh, zwanen ook, die, uh, ze kunnen je arm breken, hè? Zwanen. Ja, die zeker. Ja. <laughs> maar we gaan afsluiten. Ja, dus, we zien je voor hartstikke bedankt voor je medewerking. Voor Aloha Radio, voor zondag 22 oktober 2017. En Jack, hartstikke bedankt voor je medewerking. Uh -huh. We gaan nog één yep. liedje draaien en dan sleutelen we af. Dus mensen, bedankt voor het luisteren. En eh, nou, tot de volgende keer dan. Hè. Misschien volgende week of de week erop. We zien het nog wel. Dan hebben we hier Springtide. En dat is een mooi liedje. To exit to the rainbow. Tot de volgende keer allemaal. bye. -bye. te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl